Hallo luisteraars, ik Het is gelukt, het is toch gelukt. Ik wilde eerst een podcast maken, maar eh, ik heb wat verder gezocht. Maar ik kan toch de microfoon, deze dus apart eh, aansluiten. En mijn webcam Apart, dat ik toch nog muziek kan draaien. Je hoort de zee op de achtergrond, het gaat allemaal via deze. Mijn tafel hier via deze. Ja. Het is toch gelukt en ik zie dat er twee mensen kijken, dus nou, dat is in ieder geval leuk, welkom. Um, ja. Oké, okay. we gaan het is uh, Adewa Radio met beeld doen. Nou, ik kan niet alles, uh, uh, ja, ik kan mezelf wel een beetje zien. Ja, ik zit in ieder geval goed in beeld, alleen de lampje hier is een beetje storend, maar ja, zonder hij hey, zou is het nog beter. Ja zo is het nog beter, Nee, want normaal gesproken heb ik last zonder het licht, daarvoor heb ik er een, uh, iets om me heen gedaan, maar zo is hij nog beter hè? Oké, okay. nou, ik hoop dat ik goed te horen ben, ik zal hem ietsje dichterbij zetten, zo we gaan zo een muziekje draaien. Um, ja, ik zou graag willen, wacht ik, misschien nog wel chatten, moet ik even kijken. Anders kijk ik of ik op de Facebook kan chatten, want uh, alleen jullie kunnen het zien. Het is dus niet openbaar. Maar iedereen die de link hebt op, uh, op Facebook, die kunnen kijken. En het zijn ook alleen maar vrienden op Facebook. Dus buitenstaanders kunnen niet meekijken en luisteren. Want het is dus eigenlijk uh, ja, een kleine groep, vind ik toch veel leuker. Want uh, ja, jullie kennen mij natuurlijk allemaal. En de meeste ook persoonlijk. Dus oké, okay, dan ga ik hier even kijken en dan zie ik mezelf terug. Um, even ik hoor. Dus, nou ja, ik weet niet of jullie ook Facebook hebben. Zit ik wel goed hier eigenlijk. Oh nee, wacht even. Ja, ik zie wel een foto van mezelf. Ik ga even de andere naar beneden halen. Maken, ja. Oké, okay, daar sta ik bij um, Ja, uh, we kunnen chatten op de Facebook, en als je geen Facebook account hebt, kan ik uh, alleen maar aanraden om uh, dan maar, uh, ja, op uh, dingen te chatten op de YouTube. Ik zend alleen maar op YouTube uit. Uh, je wordt doorgelinkt naar YouTube als je op Facebook zit. En uh, even kijken als ik het aanklik. Ik weet niet of de chat bij zit. ik hoop het wel. Ja, oké. Okay. Um. Er zit geen chat bij, jammer. Nou ja, ik ben in ieder geval live, dat is voornaamste. Ik heb mezelf uh, terugzien. En hé, uh, hey, er zit niet veel tijd tussen. De vertraging is ongeveer 3 à 4 seconden, dus dat is nog sneller dan als, uh, als dat ik het via Facebook doe. Want ik kan ook via Facebook doen, maar dan zie ik geen mogelijkheid om uh, mijn mengtafel, waar mijn microfoon dus hier aan zit, omdat uh, om dat dan uh, apart van elkaar te scheiden. Zodat ik uh, anders werk via de geluidsmicrofoon van de webcam. En ja, het probleem is dat ik dan geen muziek kan draaien. Ja, het kan wel, moet ik mijn stereo aanzetten. Dat vind ik geen gehoor. Maar goed, uh, je hoort de zee op de achtergrond als het goed is. Uh, well, uh, maar ik kan niet aan jullie vragen of jullie mij horen, weet je. Want ik zie hier ook geen chat bij, jammer genoeg. Oeh, ja. Ik heb expres gekozen voor uh, geschikt voor, voor kinderen. Want uh, ja, ik heb niks te verbergen voor kinderen. Dus als ze kinderen luisteren of kijken. Welkom, iedereen is welkom van alle leeftijden. En uh, dus waarvoor zal ik het blokkeren? Ja, het is geen adult uh, kanaal. Anders had ik hier al. Ja, laat me zitten. Dus ik ga eens kijken muziekje of dat gaat lukken. Ik niet dat het dan te hard klinkt. Ik ga muziekje draaien. En dan zoeken we even wat... Ik hoor, want ik moet niet hier vanaf blijven. moet ik met deze zit Mijn laptop zit op de streamcomputer. Mijn camera zit op de hoofdcomputer, zeg maar. Uh, die streamt alles. Uh, ik kan hier wel een geluidspodcast van maken. Dan uh, neem ik het gewoon uh, morgen op en dan zet ik het alsnog uh, het geluid erop. Dus genoeg uh, gekeletst. Tijd voor muziek. Uh. Ja, wat zal ik draaien? Oeh, wat zal ik draaien? Uh, ik zet even kijken, ik heb niet veel keus. Ik heb niet veel keus. Ja, ik weet, ik weet niet wat ik zo draai. Ik heb vorige week al wat gedraaid. Oké, okay, wat doen we dan? Uh, Nico Stef. Nico Stef. Met Fast and Run. Daar komt die. Straatjes, dat was Nico Staff. Nico Staff, zo je het uh, wil. Ik weet niet. Misschien is het wel een Nederlander hoor. Dat hij gewoon Nico Staff heet. <laughs> maar goed, het is allemaal vrij. Dat wil ik even bijzeggen. zeggen. Speciaal zeg ik dat voor YouTube. This is a license-free music what I play. Uh, dus oké. Okay. Dus ik hoop dat ze. dat ik geen problemen krijg. Want het is echt. Geen commerciële muziek. En uh, dit mag wel op YouTube. Op Facebook mag het in principe ook wel. Maar ja, ik zend via uh, YouTube uit en niet via Facebook. Ik wil alleen dorgeling naar YouTube. Dus nou ja, dat is aardig gelukt hè. De muziek klinkt ook aardig. Ik heb het even mijn koptelefoon afgedaan om mee te luisteren. Ik heb het gelijk daar wel weer uitgedaan hoor. Maar het klinkt wel goed. Het is niet te hard. En het is net mooi... Uh, ja, het klinkt wel. Geen hi-fi-kwaliteit, maar goed. Ik vind mijn uh, geluidstream zegt het geluid wel wat beter hoor. Want ik heb gisteren mijn webcam uitgeprobeerd. HD-webcam. Dus deze. En uh, ja, ik moet zeggen, het geluid viel een beetje tegen. Maar het legt eraan in wat voor positie je zit. Want als je hem goed recht voor je zet, daar ben ik achter gekomen, klinkt het geluid hartstikke goed. En zet je hem schuin zoals hij nu staat, dat het geluid nog wel eens een beetje uh, ja, over gemodelleerd klinkt. En dat is zo jammer eigenlijk. Maar ja, dit klinkt altijd goed. Dit is gewoon een normale dynamische microfoon. En uh, een mengtafeltje. Hier zo. Ik kan hem net niet zien, maar... Ja, niet belangrijk. Maar uh, goed... En um, ja, ik heb hier nog, nog wat. <laughs> ja, zo kan het ook. Hè? <laughs> Alleen ik heb niet het juiste kabeltje ervoor. En ik vind dit toch wel handig hoor, deze. Waarom? Omdat uh, ik moet een verloopstekker hebben. Want deze die past niet in deze mengtafel. Nou, De een mengtafel, ik heb hem nog. En dat is een beringer, een, een semi-professionele mengtafel. Zo'n kleintje. En daar past hij nou wel in. Dus ja, dus deze gebruiken we als ik een verloopstekker heb. Dus die gaat gewoon weer omhoog. Want het uh, is geen gezicht. En die vind ik handiger dan deze. Nou, voldoet die, staat die ook perfect hoor. Hij klinkt uh, lekker. Hij klinkt goed. En, uh, maar zo'n hengel vind ik toch handiger. Want je kan je alle posities zetten. En uh, die heb ik trouwens al heel lang. Hè? Die heb ik uh, nou, meer dan tien jaar zeker. En die microfoons die heb ik ooit voor een prikkie gekocht. En uh, twee stuks. Ik geloof dat ze, nou, ik weet niet eens. Ik geloof uh, vijf, zestientjes kwijt. Het was voor twee microfoons. Nou, deze is dan stuk. Maar die doet het wel en die kan er ruik op natuurlijk. Zo authentiek. En uh, ja, er zit ook een stofkapje op, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk hoeft dat niet. Want, uh, kijk, een condensatemicrofoon. Ja, daar heb ik toen zo'n ding voor gekocht. Zo dus gaan ze ervoor tegen het poppen. Poppen, ja. zelfs dit. En uh, nou ja, eigenlijk popt hij helemaal niet, hij doet het perfect. Dus ik heb niet echt zo'n uh, condoom nodig, een microfoon condoom. Ja, als je buiten, ja, buiten met de wind, dan is het handig. En zanger zie je ook niet met zo'n kapje erop, dus ja, waarom zou je het hier wel doen? Het zijn eigenlijk zangmicrofoons, maar ze voldoen ook uitstekend om te podcasten hoor. Dit is dan live. Voor het eerst sinds tijd dat we live uitzenden. En uh, ik ga hier dan een podcast van rippen. Ik ga het geluid uh, rippen. En uh, dan kan je zonder geluid uh, op rillen. Op, ja, op Radio, uh, .org. kan je dan luisteren. Kijk, er staat beneden aan de titel. Allewa TV live Dit DJA op zondag 4 juli 2021. En ik zie, er zijn er twee mensen aan het kijken. Ik heb geen idee, ja één ben ik natuurlijk. Want een uh, soort monitoring uh, is dat dan. Om te kijken of de stream nog loopt. En die doet het nog, dus volg me mee. En uh, ja, oké. Okay. En niet de hele wereld kan meekijken, alleen mijn vriendjes op de Facebook. Heel veel mensen van Ridder Radio. Uh, ook uh, een paar mensen, een, een handjevol uh, van buiten Radio, Maar het zijn er niet veel, ik dat ik twintig vrienden erop heb of zo. Um, ja, leuk man, leuk, leuk. En uh, dus jullie uh, zijn uitverkoren, jullie zijn de enigen die dit kunnen zien en luisteren. En mensen die, uh, nou op YouTube kunnen ze me niet vinden. Ook dit, uh, ja, mits je dan natuurlijk de URL-adres uh, hebt, dan kan je het wel zien. En dat wil ik zo houden, dat wil ik zo houden. Ik hoef niet uh, wereldwijd bekend te worden. Daarvoor heb ik het ook niet, niet op Twitter geplaatst, wel op Facebook. Ik heb ook een Twitter-account voor Hallo Radio. En dan zet ik dit dan niet op, wel de podcastversie van dit programma. En die ga ik... Uh, morgen uh, ga ik dat doen. Zodat mensen toch nog... kunnen terugluisteren. En uh, ja... Oké... Okay, uh, het is zomaar dat we niet kunnen chatten. Hè? Normaal moet dat wel kunnen, hoor. Normaal moet dat wel kunnen, maar... Dan moet ik nog even een keer uitvogen. Kunnen we lekker chatten? En als ik erom mogelijkheid heb... kunnen we misschien wel de Skype erbij plakken. Kijk... Als je kijkt bij, um, bij Jeroen met, uh, hoe heet dat, Olala Radio. Ja, die is veel uitgebraaid daar. En ja, uh, allemaal uh, telefoonnummers erin. En uh, dan zijn ze dus ook nog met z'n tweeën. Dat is uh, met B.A. Dat is natuurlijk ook wel een, een stuk gezelliger als ze dat met z'n tweeën doet. En hebben natuurlijk een programma dat ze dan filmpjes ertussen kan laten zien. Of uh, nou ja, ch chatten doen ze dan uh, op de ridderradio uh, uh, pagina. Maar uh, ik, uh, ik ga dat niet doen zonder toestemming van de operator. Ik kan het wel doen, maar ik weet niet of ik de operator dat goed vindt. Dus daar ja, dan moet ik nog eens een keer uh, liever aankijken. Of ik dat dan mag gebruiken als ik uh, die ene zondag in de week... Eén of twee uurtjes uitzend. En hoe meer kijkers, hoe langer ik uit ga zenden, dan doe ik maximaal twee uur. Als ik uh, meer dan vijf luisteraars of kijkers heb, dan ga ik uh, twee uurtjes hier zitten. En zijn het er minder dan vijf, dan wordt het een uurtje. Ja, ik weet niet hoe laat ik begonnen ben, maar goed, uh, laten we afspreken dat ik tot uh, pak weg nou ah, misschien twaalf uur, kijk wel. Ik dacht, dan hoeveel mensen zitten er nu? Drie? nou ja, twee eigenlijk. Maar, uh, goed. Um, ja, het is jammer dat we niet kunnen chatten. Er moet een mogelijkheid zijn om op uh, YouTube te kunnen chatten. Een live uitzending. Maar ik weet niet hoe. <laughs> ik was even op de Facebook kijken, misschien dat iemand mij uh, een tipje kan geven. Oh, wacht eens, ik heb hier, uh... oh ja, dat is de uh... monitor, ga eens even kijken. En dit is de, oké, okay. ja, dat is de dingen, ik zie hier, uh... oh joh, hey, ik heb een ideetje, we kennen ook, we kunnen wel op, uh, kijk, ik uh, zit dan uit te zenden op YouTube, maar we kunnen wel chatten op, uh, hoe heet het? Ja, we kunnen wel chatten, gewoon op Facebook. Dus chatten op Facebook en kijken op YouTube. Maar ja, dat zie je mijn kop weer niet. Maar ja, je kan me hier ieder geval wel horen, dat is het voornaamste, toch? Ja, ik zal eens even kijken of er iemand nog gereageerd hebt. Ik zie allemaal berichten, oh wacht even, ik moet naar de chat gaan, de uh, chat uh, van Facebook, hè? hoe doen we dat, hoe doen we dat, uh, even anders draaien, zo. zo een beetje harder zetten, is dat live video, wat ben je aan het doen, maar het lullige is, Ja, hoe versieren we dat? Als ik ga naar vrienden, misschien dat er iets... Nee jongens, was dat nou dat shit? Oh, dat is de messenger, hè? Oké, okay, oké. Okay. Nou, als we naar de messenger gaan van uh, Facebook, beste mensen. En ik zie dat ik twee uh, kijkers heb. De messenger... Dan kunnen jullie wel reageren op mij. Van uh, Facebook. Alleen je kan me dan alleen horen. Je moet natuurlijk niet de browser wegklikken waar ik nu op zit met het uh, beeld. Maar als je op Messenger gaat chatten. Kunnen we hiervoor communiceren. Dus ik heb hem openstaan, de Messenger. Dus mocht er iemand reageren in mijn uh, van Aloha Jaap. Uh, dan dan uh, kan je reageren. Ja, dat is niet eens een gek idee. Maar ja, het is toch handiger als het samenkomt. Maar ik ga toch kijken wat ik kan doen. Maar ik ga het uh, even muziekje draaien, beste mensen. Uh, dat wordt de volgende. En uh, dat wordt. Ah. Dat woord met fun van Offchain. Daar komt ie. Ja. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. en fun van obscene was dat. Oké, okay, luisteraartjes, kijkertjes. La van de te laak in de haag laakkwartier in de haag ja. <laughs> Oké, okay, ja. Ik, als je net eens schakelt, ik ben DJ Jaap. Er staat wel aloha Jaap, maar beneden staat gewoon DJ Jaap. Maar goed, dat heb ik gedaan, omdat ik de naam DJ Jaap niet kon gebruiken. Er zijn meer mensen die, die, die uh, DJ Jaap uh, zich zo noemen. Dus daar heb ik Aloha Jaap van gemaakt. Maar zeg maar gewoon DJ Jaap. Dat is makkelijk. Dan noem ik me al, uh, zolang Aloha Radio bestaat. Dus dat houden we ook zo. Maar je mag ook Aloha Jaap zeggen hoor, zodat je uh, dat leuker vindt. Maakt mij niet uit. Goed. Ja, de, de vorige podcast dat heb ik opgenomen precies voor de voetbalwedstrijd tussen Nederland en uh, Tsjechië, nou? geloof ik. Ja, maar jullie weten daar, het nog, we hebben verloren. Nou, België de afgelopen week ook alweer verloren. En dan krijg je dus helemaal geen week EK meer. En EK, nou, volgend jaar de WK. Nou ja, goed. Dat is in Dubai of zo, weet ik veel. Maar ja, ik weet niet of ik, uh, ja, ik heb een beetje dubbel gevoel bij de bijwezing. Maar ja, jullie weten wel wat er aan de hand is daar. Met de bouw van het uh, stadion, dat er zoveel, uh, zo'n 6000 mensen zijn omgekomen. Uh, ongelukken en noem maar op. Ja, nou ja, ik ga daar verder niet uit, want dan wordt er weer een politiek programma. en Daar heb je dus geen zin in. En uh, we houden het gezellig. Als eens even kijken of er nog iemand uh, wat schrijft in de... Uh, uh, uh, nee, ik zie nog niks staan. Nou, oké. Okay. Maar ik ga toch eens kijken of volgende keer... Want ik, je moet kunnen um, chatten op YouTube. En er zijn ook mensen die waarschijnlijk geen YouTube-account hebben. Maar ja, ik zie wel dat er twee mensen uh, kijken. Ik weet niet wie het zijn. Ik heb een vermoeden. Maar oké, okay. uh, als je ook een account hebt, kan je ook gewoon beneden reageren. Dat kan ook hè, als het goed is, uh, is dat mogelijk. Of niet, nee toch niet, oh dan ga ik het toch eens een keer aanzetten. Ja, <lacht> kijk ik heb mezelf al geliked. <lacht> Lachen hè, ja ja. Ja, oké. Okay. En uh, ja, ik heb een weekje vrij ge gehad. Nog vier weken werken en dan ga ik op vakantie. Tenminste, ik, ik heb vakantie, laat ik het zo zeggen. Ik ga niet uh, naar het buitenland. Ik ga lekker mijn vrouwtje wat leuke dingen doen, zover als het lukt. En uh, nou ja, ik leg gewoon wel voor weer, het ook is. Ik ben wel lekker in mijn tuintje bezig geweest. En uh, ja, dus uh, vandaag ook alweer wat uh, van de appelboom afgesnoeid voor uh, ja, dat er wat meer zonlicht komt. Want naast die boom groeit ook wat en er komt niet genoeg licht bij door die takken. Dus die heb ik wat weggeknipt. Zodat de ochtend, nee in de middag, staat dus de zon op zijn hoogst. En dan schijnt die nog net op dat plekje. Maar ja, als al die takken met die bladeren ervoor hangen. Krijgen de plantjes ook geen licht genoeg. Dus heb ik uh, een kwart uh, van die takken weggesnoeid. Dus ik denk, ja. Ik bedoel, die plantjes moeten ook groeien. En uh, ja, of je moet planten hebben die geschikt zijn voor uh, half schaduw. Ja, ik wil wel een beetje meer licht in mijn tuin. Die boom... Die Esthorn, die daar aan de andere kant van de tuin staat, die is net zo hoog als, het, eh, als de bebouwing. Het is twee hoog hier, een woning. Twee hoog. En eh, ja, ja precies zo hoog. En dan moet ik wat pakken weghalen dat ik wat meer zon heb in de tuin. Ik denk dat mijn buren aan de andere kant er blij mee zijn. Dan hebben ze ook wat meer licht in de tuin. En ja, s'ochtends komt die, uh, ja, even kijken, ik zit geloof ik met mijn, want hij gaat in het oosten op. Ik denk dat ik in het de noord, ja, ik zit dan uh, noordwest geloof ik met de zon, uh, met mijn tuin in het noordwest of zo. Nee, wacht eens even. Ja, ja het zou wel kunnen, ja, als hij in het oosten opgaat. Dan zit ik in het ja, noordwesten, dat kan best wel kloppen. Ja, want als ik vanuit mijn tuin een rechte rechterlijn zou trekken, kom ik bijna in wassen naar uit. denk ik, ja, dat zou best wel kunnen. En meer eh, zuidwesten, kom je in Scheveningen uit. Ja, dat kan wel kloppen. Want dat klopt al, want als ik naar, op de fiets naar Scheveningen ga, naar het strand, dan uh, ga ik een heel eind... Uh, Even kijken van Alkama, dan kom ik op een gegeven moment uit op de fiets. En dan neigt die weg helemaal schuin naar het zuidwesten te gaan. En uh, dan kom je dus in Scheveningen uit. En Zuid-Zuidwest kom je in Duindorp uit. In Zuid kom je in het Westland terecht. Oh. Uh, of waar, Rotterdam eigenlijk een beetje meer. Ja, Rotterdam ja, eigenlijk. En oostelijk, dan kom ik, uh, ja, kom je dan ja, richting Voorburg. Voorburg, Leidschendam, dat ligt meer oostelijk. Ja, nee, dat klopt wel, ja. Ja, ja. klopt wel. Genoeg gelul, we gaan weer een rubbersje draaien. Dus, lieve mensen, hier is, uh, wat is er voor een rare titel, jongen, ik kan het haast niet uitspreken. Het is een... Uh, onze titel, uh, Besson de Aide van Iri Tien, nooit van gehoord. We hebben een soort van We willen dat we weten. We hebben een soort de hoofd. Ik heb een soort van vloer. Ik heb een Maar we hebben voor. Une chanson qui accomplira ce carnage Une chanson en France ne fait pas de remue-ménage Si l'on danse en conscience sur un rythme qui déménage Si l'on chante l'unité c'est que l'on veut garder le contrôle Car nous sommes des millions à en avoir à le bol Si nous sommes des millions à jouer le même rôle Le rêve que l'on a d'être tracteurs de sa vie prendra plus son envol Bol, bol, bol, bol, bol, bol, bol, bol, bol. Ja, dat was uh, Irritiem met uh, uh, Sol Aide. Wat betekent geen idee, <laughs> dat weet ik niet. Maar ja, hoe, uh, eh, hoe laat is het nu? Ah, kijk, tien voor half twaalf. ja, we gaan nog even doorgaan. Ja, toch. Ik denk dat ik tot twaalf uur doorga. Dan ga ik lekker afsluiten, de hond uitlaten. En dan ga ik zo lekker uh, even douchen. En dan gaan we naar mijn bed. En morgen moet we weer werken. Dus, maar we hebben nog veertig uh, minuten. Dus ja, we kijken wel zolang mensen nog uh, luisteren en kijken. We blijven nog even tot twaalf uur doorgaan. Ja, het programma iets meer als... Uh, ja, raar, ja, misschien anderhalf uur geduurd, weet ik het. Ja, ik ben geloof ik... Uh, eu, daar ben ik naar begonnen. Nou, maakt niet uit. <laughs> ik kan niet zien... Uh, hoe lang ik draai, geloof ik, hè? Nee. Ja, nee, ik kan het niet zien. Ah, Oké. Okay. Ja, ja, mensen. Kijk, ik was uh, bij de supermarkt. En toen heb ik dit gekocht. Ik vind het wel uh, interessant. Soms uh, staan er best wel interessante dingen in. Dat is van uh, National Graphic. Ik heb uh, die, die video. Uh, of hoe heet dat? TV-kanaal daarvan, weet je. En deze is van, van juli 2021. Gaat over uh, San Domino. Mussolini strafkolonie voor homo's. En als stads, kimmers, bijenbevolkende daken van Amsterdam. Ja, of je gek met al die daktuinen. Ja, dan krijg je bijen. Hè? En dan krijg je altijd weer mensen die dan weer... Klagen over bijen en zo. Maar ja, uh, Amsterdam. Ze beginnen over. Oh, ja, nou we het daarover hebben. Hè. Daktuinen. Den Haag vergroent ook onwijs. weet je. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Al dat groen. Ik zie om mij heen steeds meer groen. Uh, ook bij mij in de wijk. Er is een plein. Het groot wat dat twee jaar geleden was. Toen hadden ze uh, aan beide kanten. Van het plein hadden ze groen aangelegd en een uh, soort tuintje, zeg maar. Met, uh, alleen jammer dat er niet zoveel diversiteit in is, het is allemaal monocultuur. Maar het ziet er in ieder geval wel lekker groen uit. En dan hebben ze hier bij ons op het Lorenzplein, um, vlak voor de A.H. Er <tie> zat vroeger een bioscoop Rembrandt en daar zit een Albert Heijn. En uh, vroeger was dat, uh, ja, daar rijdt de tram die rijdt er dan langs, lijn 17. En heb je de Mussebroekstraat en de Jan de En precies in het midden, daar had je vroeger een, ja, was groen toen de tram er nog niet reed, want die rijdt ook pas uh, nog, nou, een jaar of tien of zo alweer, geloof ik. En toen reden er nog geen tram. En. Uh, en wat hebben ze toen, toen weggehaald? Dat is allemaal uh, steen, asfalt. En toen hebben ze het tien jaar geleden ongeveer, toen hebben ze weer gras uh, gedaan. Ja, een beetje om de stad te koelen. En dus ja, alleen toen het zo warm was, een paar weken terug, toen werd het gras helemaal geel. Ik denk, nou je gaf er geen euro voor echt, het was helemaal geel. En na, na die regenbuien, binnen een week is het hartstikke groen. Ongelooflijk hoe dat zich kan herstellen. Het is allemaal groen. Alleen zou ik het wel leuk vinden als er wat eh, boompjes bij staan. Want ik heb foto's gezien. Dat er eh, dennenbomen stonden midden op het plein. Zo, zo uh, of wat was het coniferen waren dat eigenlijk. En dat stond best wel leuk. En uh, ja. Dus ja, een beetje groen. Nou, ik bedoel, het vangt de regen op. En het voordeel is natuurlijk ook, uh, ja, het water loopt makkelijker weg. Komt niet allemaal in het riool terecht. En het, uh, het bekoelt een beetje. Je natuurlijk uh, meer zuurstof. Dus ja, hoe meer groen, hoe meer uh, zuurstof. Dus minder CO2. En uh, ja. Ja. Dus ja, dit blad, ja, daar staan nog meer dingetjes in, hoor. Uh, ik heb het even over dat blad, uh, National Graphic. En daar staan nog allemaal leuke dingen in. Um, of interessante dingen, moet ik eigenlijk zeggen. T-Rex was een rustige wandelaar. Dus het was geen renner, dus. Hoe weten ze dat, hè? Dat dat een rustige wandelaar, Misschien een slijtage aan zijn botten. Dat ze daarom konden zien. Dat zou ook kunnen. De T-Rex. Ja, kijk, dat is hem. De T-Rex. Zie je? Ja. Oké. Okay. Dan moet ik eens nog eens lezen. Ik vind het wel leuk, weet je. Ik vind het wel interessant. Ik bewaar die bladen ook, hè? Ik heb ook bladen over geschiedenis. Dat waak ik ook allemaal. En als ik dan... Uh, ja, ik zit meer achter de computer als wat ik lees. Maar dan, dan wil ik er nog wel eens in lezen. En, uh, ja, ik vind het wel leuk, weet je. Interessant allemaal. Ik hou van geschiedenis. Ik hou van de natuur. En, en waar ik ook heel erg ge geïnteresseerd in mensen oude culturen, verdwenen culturen vind ik ook allemaal interessant. En muziek, hè? Muziek vanaf de jaren 50 tot, eh, nou ja, wat zou ik zeggen? Rock and roll. Eh, wat ze vroeger beatmuziek noemden. Eh, nou ja, eh, metal. Niet alles, maar ik hou niet van crunch, maar wel van metal. Eh, Hard rock. Ik hou van symfonisch rock. Ik hou van. Ouderwetse popmuziek, de Beatles, de Stones, de Kings, noem maar op, nou ja, Moody Blues. En uh, ja, klassiek, ja, ik vind Mozart wel aardig. Ja, Mozart. Dat kan ik nog pruimen, maar in Belgen, Bach, Bach, niet alles, maar sommige denk nou vind ik wel mooi. Maar klassiek uh, zijn er niet veel uh, wat ik goed vind. Ik hou niet van dat. Uh, Ingewikkelde lange stukken van een kwartier. Daar hou ik dus niet zo van. Maar sommige muziek kan ik wel pruimen. Klassieke muziek dus. Naar Nederlandstalen ga ik alleen van Nederpop. Dus ik ga niet zo van smartlappen. Andere hazes kan ik nog wel hebben. Ik ben niet echt een fan van hem, maar kan nog, nog, ik vind de tekst meestal Maar ik ben niet echt een fan. Maar ik ga uh, ik wel van Baudouin de Groot bijvoorbeeld doen, maar uh, normaal. Doe maar dan doe maar normaal. Wat een combinatie. Ja, Maar ja, uh, ja van die, uh, de dijk, die keer je misschien ook nog wel... Uh, hoe heet die met, dat rode, met die rode schaatsmuts, hoe heet die ook weer uh, Ja, die Amsterdammer, weet je wel, Ik ken even niet de naam van die band, maar dat, dat vond ik ook een geinig band. Ja, ik ken wel zoveel opnoemen, maar ga maar door Rammstein, Duitse hardrockband, vind ik ook. Uh, vroeger vond ze niks, maar toen had ik uh, twee jaar geleden CD van ze gekocht, met de gelijknamige, namen Ramstein. Bij een witte hoes met een lucifer in het midden. En die vond ik zo goed, en die clips vond ik ook geweldig mooi. En toen heb ik uh, pas geleden nog een verzamel-cd van ze gekocht, ik heb geen zin om al die albums te kopen. Ik vind het trouwens nog duur, ook cd's zijn tegenwoordig echt duur geworden. Ik haal niks illegaal van internet, ik koop het gewoon in de winkel. Ik koop het gewoon in de winkel. Of via internet. Maar wel legaal. In het begin had ik wel eens illegale muziek van CD. op CD gebrand. Van internet. Of van CD's van anderen. Maar uh, ja, ik vind het al uh, mooier uh, als het origineel is. Hè? En uh, ja. Ik heb een redelijke collectie. Uh, achter, niet achter me hoor. Dat zijn DVD's en boeken. Maar. Uh, ja, hier staan allemaal eh, cd's, 900 stuks. Daar ben ik wel mee begonnen in eh, 1987, ben ik met cd's kopen begonnen. De laatste jaren koop ik wel steeds minder, want ik heb zo'n beetje alles wat ik leuk vind. En zo nu en dan komt er wel eens wat leuks uit. Dus ik koop niet zo heel veel meer. En ik durf niet eens uit te rekenen hoeveel geld ik er al uitgeven. Ik heb ook nog iets van 200 lp's. Ruim. En ik durf niet te rekenen wat me dat gekost hebt. Ik denk dat ik gek word. Ik kan ook een mooie auto van kopen of zo. <lacht> maar ja, goed. <lacht> um, ja, zullen we een liedje draaien? O, oh, jee, we hebben nog een half uur. Een liedje. En welke wordt het? Ja, dan gaan we gaan eens even kijken. Ik dacht ik wat horen, maar het is de hond, denk ik. Um, wat gaan we draaien? Zeven dagen lang, wat gaan we draaien? Bobby Richards. Ken je Bobby Richards niet? Uh, tak heet het liedje. Komt hij dan? Maar dat was uh, Bobby Richard met Tak. Wel oh, een kort liedje zeg. Ja, oké. Okay. Maar wel een leuk nummer. Heel apart. Het is allemaal... Uh, ik ga met dat uh, Leonard Van Stalige liedje... Uh, was met zang. De rest was allemaal instrumentaal. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal rechtervrij. Uh, license Free Music. Zo, so, uh, you know it. Uh, uh, oké, okay, uh, Mr. Uh, YouTube. This is not commercial music, you know. Okay. That's uh give me uh, no problems because I don't play commercial music, only license free from Creative Commons. Yeah, okay, duidelijk zo. Nog voor jullie te vertalen, neem ik om. Ja, wil ik wil geen gezaai hebben, weet je wel. Want als je op Facebook uh, muziek draait, dan uh, knijpen ze de muziek weg en horen ze je wel praten. Ik denk, hoe doen ze dat dan? Dat ze die muziek eruit kunnen veel terwijl je daarheen uh, praat. Beetje vreemd. Beetje vreemd. Ik vind het toch met zo'n zo kapje erop, toch leuker, hoor. doen. Heb je het koud? Ja, dacht gewoon staan. We. Eén voor. Ja, het koud. Ik vind het toch leuker staan zo, weet je. Ja. Het is geel, hè? Nee, het is een gele. Ja, dat is heel, heel stom, want... Ja. Ja, het koud. Uh, horen jullie me nog? Ja, hè. Klinkt niet bedomd of zo? Nee, oké. Okay. Of klinkt hij zo toch beter? Nee, ik vind het zo wel helderder klinken. Ik hou hem wel lekker af. Ja, <laughs> oh ja koud, niet zeuren. Ah, maar het koud, zegt hij. Wat zeg Niet je tong in mijn oor. Kom maar vrij, hey, doe even. Maar ik vind het zo toch beter klinken. Klinkt een beetje bedomd, vind ik. Ja, nee, ik vind het zo helderder klinken. Ja, er valt alleen minder op omdat dat gele kopje daar niet meer op zit. Ja. Vinden jullie ervan? Maar nou, ik vind het toch leuk dat er twee mensen kijken en luisteren. Vind ik het toch leuk? Hartstikke bedankt. Hartstikke leuk. Ja. Ik weet. Ik heb wel een vermoeden wie het zijn, maar. Dan ga ik er niks zeggen. <laughs> maar ik heb wel een vermoeden. Ik kan het niet zien hoor. Ik zie het niet. Maar. Dus. Uh... Er staan drie, maar één een, eentje, dat ben ik zelf, om te monitoren. Dus. dus ik zie dat het goed gaat. Het beeld ziet er perfect uit. Perfect. En uh, het geluid is uh, uitmuntend. Ja, nou, nou, nou. Oh, nee, ik dacht dat je al wat zei. Eh, hey? Hij vraagt weer wat. Ja, ja. Ah, ja. Of ik niet zo luid wil praten. Maar je, waar ben je anders voor dan? Toch? Je bent toch een microfoon? Of ben je... We uh... word je er doof van. Ja, Het is eigenlijk een oor op een stokje, een microfoon. Een oor op een stokje, ja, zo is dat. Het natuurlijk onzin allemaal wat nu doen. Maar het is gewoon een dood ding. Een mooie uitvinding. In het begin klopte het wat. Van... Goedendag, dames en heren. Nu lees je naar die oranje. Of zoiets, weet je. En nou klinkt het gewoon zoals het nu klinkt. Hm. Maar wat is het verschil tussen een condensatormicrofoon en een dynamische microfoon? een dynamische microfoon, dat als je daar op een afstand van zit, dan hoor je me wat zachter. En ga ik er dichtbij op zitten, dan hoor je me wat luider. En heb je geen last van omgevingsgeluiden dat is niet zo handig als je in een beentje speelt of in de studio muziek opneemt gebruiken men een condensatormicrofoon die heb ik ook ergens liggen maar die doet het niet op deze daar heb ik een andere mengtafel voor mijn oude maar die moet ik nog een keer nakijken want hij doet een beetje raar ik vind het zonde om hem weg te gooien dus ik kijk of ik hem schoon moet maken er kan wel een condensatormicrofoon op en een condensatormicrofoon is gevoeliger de hoge en lage tonen komen meer naar voren. Huh? Ah, even wetenschappelijk gezien. En, uh, en als ik in de hoek ga staan, dan hoor je me ook gewoon. Weet je. En uh, ja, die pakt alle geluiden op. Jongen. En die kun je natuurlijk ook wel wat zachter zetten. Dat je er ook met je snuffer te bovenop moet zitten. Zoals met dit. Maar de Zatermicrofoon is meer geschikt eigenlijk voor muziek. Voor muziekopname. En voor spraak vind ik het toch een beetje lastig, omdat je toch nog... Je hoort de klok op de achtergrond tikken, nou heb ik gelukkig geen tikkende klok meer. Ja, heb ik wel gehad. Elektrische klok, daar hoorde ik gewoon tikken, hè, als ik even niks zei. En deze hoor oh, yeah. je, ja... Wordt een zacht brommetje op de achtergrond, maar dan moet je wel heel goed luisteren. Op de koptelefoon hoort het beter, hoor. Maar, eh, ja, jongens... Eh... Dus onder aantal werd 10 over half 12. We hebben nog 20 minuten. 20 minuten. Even kijken of er nog uh, iemand wat in de messenger van Facebook uh, heeft geschreven. Zo, zo kunnen we ook chatten, schrijf ik hier. Dus als je Facebook uh, even kijkt op Aloha Jaap. Onder de, de aankondiging van. Um, Oh, wacht eens even. Ik zit in de verkeerde hoek te chatten. Wacht even. Dat moet die ka andere, Andere. Ja, andere Shit. Deze, ja. Deze, ja. Ah, zat hij online? Ja, dat is niet gelukt. Nee. Ingebouwd. Ja, oké. Okay, ja. Nee, als je dat plaatje ziet waar ik dat dus op Facebook... Uh, staat aangekondigd, Aloha TV Live, DJ Jaap, zondag 4, jullie willen oorlog. Zie je mij een foto van me. Daaronder, als je daar, uh, dan kan je zeggen, we kunnen chatten. Ja, bijvoorbeeld. Ik kan hem ook naar boven halen. Zet ik hem op de uh, bericht vastzetten. Dan zat hij helemaal boven. Dat is nog leuker, dan kunnen we chatten. Ja, dan moet ik dat niet op de laptop doen, want dan doet hij het niet. Dan moet ik mijn andere toetsenbord. Want ik zit natuurlijk met twee te werken: met een PC en met een laptop. Oh, de laptop. Oh, de laptop is voor de muziek. Hè? Weet je wat, ik ga even een muziekje schrijven. Ga ik even wat schrijven op de chat. Ik heb dat, of op de Facebook, helemaal boven aan bij mij. Waar mijn foto staat. En daaronder kunnen we ook eventueel. Uh, Hey, een berichtje uit is. maar ik ga even een liedje opzoeken. Kunnen we even kijken of het uh, even experimenteren, hè? even experimenteren, ja. zeg maar. Dus even zoeken, zoeken hoor, even een muziekje. Een leuk uh, liedje. Tribal Sound van Take MS. Take MS. Zo Én toon nog allemaal, hè? Ja, een keer. Uh... <laughs> Het is een en hetzelfde. een en hetzelfde deuntje. Ik denk dat je ondertussen slaap valt, eh. Bem, bam. Bla, Ik ga even wat onderzoeken, jongens. Dit, dit vind ik echt. Uh kan je muziek Kai maken, maken je als achtergrond of drummen uh, zou gebruiken maar om dan uiteindelijk naar te luisteren dit is even één minuut leuk maar <middels> En toen was dit afgelopen, bip Eindelijk. Kan er wel bip bip om zelf een muziekje te maken. Klinkt wel leuk, maar als je alleen maar dat hoort, dat is een beetje. Weet je, één toon nog, hè? Nou ja, ik ga eens even kijken. misschien een echt muziekje hebben. Ik heb er op die, die stick... Ik heb een stick. Wat is dit nou weer? Die heb ik nog niet gedraaid. Uh, Josh Pen, Kelvin Harris. Here he is. Klinkt al wel beter, hè? Nou, oh, mijn biertjes op. Maar ik heb nog wel Peukie. Zelf gemaakt, hè? Ja, ja. Ah, ja, ik ben wel gestopt met check, Want het, wordt, het is iets goedkoper dan uh, gewoon uh, roken. Want. Weet je, een pakje check. Ik ben al gauw 11, 12 euro voor een pakje check van 50 gram kwijt. Ik koop in een doos van 14 euro. Met 56 gram. En daar. Toch iets meer uit, weet je. Ja, het ligt ook al. Je moet ook niet te weinig, als je te veel. dan wordt het weer te stijf om hem te maken. Maar het is wel iets duurder dan misschien een check, maar wel goedkoper dan een gewone sigaretten. Zitten er 20 in, dan ben je zo 7, 8 euro. Of sommige zijn zelfs 9 euro. Nou, zo'n doos. Nee, 59 gram. Voor 14 euro. Nou, daar gaan we geloof ik vier pakjes sigaretten uit, dus tel je winst. Maar ik denk dat, dat het ongeveer nou, iets misschien net, bijna net zo goedkoop is als een pakje check, alhoewel 12 euro, ja, je hebt ook van 11 zoveel. Heb je 50 gram? De meeste, de, uh, vroeger had je alleen maar 50 gram, maar nu is 40 gram het meest voorkomende. 40 gram, ja, maar je bedondert jezelf, je denkt dat je goedkoop mij maar je wel 10 gram minder check. Je hebt zelfs een pakje check van 30 gram. 30 gram. Zo op. Bij mij is het, uh, ik doe een pakje, ja, niet schrikken. pakje check doe ik een, een dag over. Misschien iets langer, ik heb ook wel eens een bekopig, zeg maar, om 6 uur s'avonds avonds een pakje check. En dan doe ik een anderhalve dag mee of zo. En dan moet ik ook... Uh, ja, dan rook ik ook wel eens wat gruis. Maar dat is niet lekker hoor. Ik heb hem liever vers. <tiek> een beetje vochtig. Wees, wees. Maar ja, die, die droge kruimels die je over hebt, ja, daar kan je niet voorkomen. Joh. Dat is niet te pruimen. Mijn opa pruimde vroeger. En ook het over pruimen. Mijn opa, die had pruimtabak. Dat was een echte oude scheveningse visser, mijn opa. En die rookte af en toe een sigaartje. Hij rookte geen check of sigaretten, maar hij rookte Misschien, dus nou, soms een hele dag niet hoor. Dat pruimde die alleen. En check pruimde die ook wel eens. Als hij toevallig zijn praamtebak op was, dan vroeg ze mijn vader een plukje check en dan praamde die. En, uh, nou, het leuke is, die praamtebak. Ik weet niet of je het nog kan kopen hoor. Maar er zijn maar weinig mensen die pruimen. Want het is helemaal niet goed voor je blazen. Maar ja, hij is wel 85 geworden. Ja, 5 of 86, maar goed, daar wil ik vanaf wezen. Maar die praam, En dan uh, zei mijn moeder, uh, we gaan eten. En dan legde die oude, die praamtabak, wat hij in zijn mond had, legde die zo op een schoteltje. In de keuken bij het raam. Het leek net een honderdrol. Echt waar. En dat hij van die bruine mondhoeken, dat deed hij dan met zo'n boeren, rode boerenzakdoek, veegde die zijn mond schoon. En, eh, en dan gingen wij eten. <laughs> ja, dat bleek nog goed. En mijn vader rookte de check. Overigens rookte die al zwaar. En s'avonds rookte die zware check van, van Nelle. Ja. Toen werd het nog echt door de Van tegenwoordig fabriek gemaakt tegenwoordig. Is het in, uh, dat gebouw in Rotterdam is nu een soort uh, ja, beschermingsstatus. Hè? Een soort cultuur. Uh, Hè, uh, cultuur beschermd of zoiets. Hè, dat hebben, sommige gebouwen hebben dat. <coughs> nou, je ziet ook wel eens in Amsterdam ook van die woonwijken, die hebben dan ook een beschermingsstatus. Die gebouwen En ja, dan door Berlaag ontwikkeld. En uh, Berlaag heeft ook de wijk Laakkwartier gebouwd, waar ik dus woon. Ik woon hier ook al zo'n twintig jaar, ruim twintig jaar zelfs. Ik ben nog langer in het laken, zodat ik ooit in Duindorp gewoond heb, mijn geboortewijk. En dan weet ik niet of Duindorp nou Scheveningen is of Den Haag. Want Scheveningen is een onderdeel van Den Haag. Maar ze hebben het altijd over de Haagse wijk Duindorp. Maar het in Scheveningen, want vroeger, ik kan me goed herinneren, als je dus in Duindorp binnenkwam, dan kwam je zeg maar vanaf uh, het Rode Kruisziekenhuis... En dan fiets je zo richting uh, Nieboerweg. En dan zag je al een bordje Scheveningen. En dat was een witte bord met blauwe letters. Lichtblauwe letters. Dat betekende dus, het, dus een woonwijk. Scheveningen stond er dan. Waar, je hebt, uh, Scheveningen bestaat uit drie delen. Je hebt Duindorp, Scheveningen Duindorp. Je hebt Scheveningen Haven. En je hebt Scheveningen Bad. Nou ja, Scheveningen-Duindorp kennen we allemaal. We Scheveningen-Haven, kennen we ook allemaal. En Scheveningen-Bad, dat is dan meer ja, uh, ja, het chique Scheveningen, zeg maar. Hè. Uit uh, ja, de Koehuis, uh, nou ja, Je kent, de rest is history. En uh, ja, ik ben opgegroeid, geboren en opgegroeid in Duindorp tot mijn twaalfde jaar. Dat ik het de vorige podcast ook al verteld heb geloof ik. ik. ga een beetje een herhaling volgen geloof ik. Maar goed, tot mijn twaalfde heb ik daar gewoond. En de twaalf jaar zijn we verhuisd naar Den Haag-Zuidwest in de Zijdes. In de landzijde was dat. Daar heb ik dan bijna twintig jaar gewoond tot ik op mezelf ging wonen in Moerwijk. Daar heb ik acht jaar gewoond in Moerwijk. En nu woon ik sinds 1998 in het Laakkwartier. 23 jaar woon ik al in het Laakkwartier. Dus daar woon ik het grootste deel van mijn leven. Ja. En toch stiekem droom ik ervan om weer in Scheveningen te gaan wonen. Het hoeft niet per se Duindorp te zijn. Maar eh, nou, ik denk meer aan Scheveningen bad. Het ja. is niet goedkoop wonen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik het kan laaien zou ik het doen. Nou ja, ik zie wel joh, ik zie wel. Maar ga even een uh, muziekje draaien. Oh, Jaap, je moet even een uh, sanitaire stop maken. Dan ga ik even een liedje opzoeken voor jullie. En dat is Nico's. Dus, oh nee, die had we al gedraaid, hè? Nico's stof. Jos uh, Spen. Die hadden we nog niet gehad, hè? Jos Spen, de phrase brand. Twee minuten mensen. Dan gaan we zachtjes aan. Mijn uh, naam breien. Ik ga hier een podcast van maken, een geluidspodcast. Uh, deze opname laat ik gewoon staan. En ik ga morgen. Uh, ga ik het online zetten, de, de geluidsversie. Uh, en dan kunnen jullie het terug horen. En, uh, nou, ik zal hiervoor zeggen. Hartstikke bedankt voor het luisteren en kijken. Tot ziens. En... Uh, ik zeggen tot volgende week zondag. Dan ga ik van 8 van uur... Nee, 9 uur. En volgende week zondag ga ik om 9 uur... Weer via YouTube. Dan maken we een mooie post voor van... Dan rip ik hem naar mijn podcast toe. En dan... Uh, ja, dan ga ik... Uh, dan ga ik afsluiten nu. Ik zal zeggen bedankt voor het kijken. En dat sluiten we natuurlijk wel af met een prachtige jingle. Ja, dat moet natuurlijk hè. Dus, uh, nou jongens. Dan hebben we dan... Uh, ja, hé. Hey. Ben ik ineens uh, mijn strandgeluiden kwijt? Oh nee, toch niet. Nou, Dan gaan we nog uh, afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En graag tot volgende week zondag. En uh, ja jongens. Dit was het dan. Zo zou zeggen. Tot volgende week. Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.org. U luistert naar de podcast van zondag 4 juli 2021.